10 uur, Jo met het NOS-journaal. In Oosterhout in Brabant woedt een grote brand in een chemisch verpakkingsbedrijf. Er is niet duidelijk of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Ook is niet bekend of er slachtoffers zijn... en wat de oorzaak van de brand is bij European Liquid Drumming. Er is sprake van veel rook die in de wijde omtrek te zien is. In de omgeving van de fabriek in Oosterhout is het luchtalarm afgegaan... om mensen te waarschuwen ramen en deuren dicht te houden. De Dick Scherpenzeel Prijs 2012 is gewonnen door de makers van de vierdelige documentaire serie Langs de Grenzen van Europa. De tv-serie werd uitgezonden door de VPRO, werd onder meer gemaakt door Bram Vermeulen. Vermeulen is de correspondent in Turkije van de NOS en NRC Handelsblad. De Dick Scherpenzeel Prijs wordt sinds 1975 uitgereikt. Hij is bestemd voor de beste journalistieke productie over ontwikkelingen in niet-westerse landen.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 Willem-Alexander is blij dat de Koninklijke Landmacht de Duitsers kan helpen. Een geniebataljon uit Wezep is op oefening in Duitsland. Vandaag kreeg het bataljon het verzoek om richting de Elbe te vertrekken. De komende dagen worden de militairen ingezet bij het versterken en herstel van de dijken.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 Langs de lijn met Jeroen Stopphorst. Een heel goede avond. Vanaf volgend seizoen zal ook de Eredivisie kennis maken met doellijntechnologie. De KVB maakte dat vanmiddag bekend. Het moet zorgen dat er geen twijfel meer bestaat of een bal wel of niet over de lijn was. Zeg het maar. Er staat daar een uh, tweetal extra ogen. Zet mij een pistool op het hoofd en ik zeg het is een doelpunt. Zometeen meer over deze maatregelen en over de toekomst van de eerste divisie. Op Roland Gros viel vanavond het doek voor Roger Federer. Zwitser was niet opgewassen tegen Jo Wilfried Veder Federer was onder de indruk van de Fransman. dacht dat he played great today. He was in all areas better than me today, and that's why the the result was pretty clean. No doubt about it. I was I was impressed by the way he played today. blikken ook vooruit op de oefenwedstrijd van Adina zelftal tegen Indonesië en horen van Corpot hoe zijn Jong Oranje ervoor staat. Twee dagen voor het EK. tegenstander over twee dagen is Jong Duitsland en daar heeft de bondscoach ook een mening over. Ze hebben altijd fysieke kracht, ze hebben altijd een enorme mentaliteit. En je moet echt tot de laatste seconde blijven gaan, want anders gaan ze nog wel weer heen. Ja. Dus we zijn gewaarschuwd. Dat zijn een paar open deuren van meneer Potsam. En heeft hij wellicht nog meer te zeggen. Verder brengt Ellen van Lange het laatste nieuws van de FPK Games. En er is een portret van Chelsea-talent Nathan Ake. Tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. De Algemene Vergadering betaald voetbal heeft ingestemd met een proef... waarin gedurende twee jaar wordt gebruik gemaakt van doellijntechnologie. Ook werd de pilot goedgekeurd waarbij amateurteams en belofte teams tot de eerste divisie toetreden. Vanaf het seizoen 2015-2016 geldt een verplichte promotie... En degradatieregeling in de eerste divisie. Volgens Bert van Oosveen, directeur betaald voetbal van de KNVB... is deze regeling gezonder voor het betaalde voetbal. Ik denk dat het zeker gezonder is. Als je in de landen om ons heen kijkt, dan zie je dat wij eigenlijk het enige land zijn... waar op dit moment geen promotie vanuit, nou, laten we zeggen, een topklasse... of een regionale liga, om het maar uh, uh, naar Duitsland te vertalen... plaatsvindt naar de, naar de tweede divisie of de eerste divisie in ons geval. En dat is natuurlijk heel erg jammer. En uh, ja, bij, bij, in, in sport hoort promoveren en hoort degraderen. En dat is iets wat we op dit moment missen. Je mist spanning aan die onderkant. En ik vind eigenlijk dat als Katwijk of Achilles, het was nu Katwijk, een feestje viert om het landelijk kampioenschap. Wat ze overigens ook verdienden. Nou, dan hoort daar ook promotie bij. Ja, het gekke is dat ze niet willen promoveren nog, Katwijk. Hè? Achilles wel, maar Katwijk niet. En dat heeft natuurlijk te maken ook met de onzekerheid die daaraan vastzit. Omdat je dan zo eens een profclub moet zijn. En er is nu ook sprake van een pilot nog. Waarom nog een pilot nu? Nou ja, kijk, er is voor een deel is er... Koud hè? Er zijn maar een paar clubs die vanuit het amateurvoetbal de weg naar het betaald voetbal hebben gevonden. Dat is, was altijd een wat gekunstelde uh, constructie. Uh, vooropgesteld dat wij op de lange termijn, dus na 2015, 2016, die, die verplichte promotie degradatie willen, hebben we wel gezegd... Nou ja, om Enerzijds die koudwatervrees weg te nemen en anderzijds toch te leren van de effecten. Wat gaat dat nu met zich meebrengen? Wat betekent dat soort stap? Je bent een vereniging, daar doe je veel mee. Wat zijn nu de effecten? Er is altijd veel gesproken over de licentieeisen. Die werden over het algemeen al zwaar beoordeeld. En mensen zeggen, nou, daar hikken we toch wat tegen aan. We hebben dat nu bewust wat naar beneden gebracht. Het kan dus ook geen barrière meer zijn. Maar het is wel goed om te kijken wat die licentie-eisen nu straks voor effect hebben op zo'n club. En of je dat wellicht naar de toekomst toe nog moet bijstellen. Er zijn nog wat amateurclubs die willen per se op zaterdag voetballen en niet op zondag. Hoe gaan jullie daar mee om? Ja, dat is natuurlijk binnen onze bond, is die scheiding er tussen zaterdag en zondag voetbal. Dus dat heb, je, dat heb je te respecteren. Even los van wat je er misschien zelf al vindt, maar wij respecteren dat uiteraard. En wij hadden ook al richting Katwijk, maar ook richting andere zaterdagverenigingen gezegd van nou, die zaterdag die kans zijn thuis gaan wat ons betreft gewoon op de zaterdag gaan voetballen. De competitie wordt nu aangevuld met belofte teams uh, ja. Twente, Ajax en PSV. Ja. Van waar die keuze? Nou ja, om te beginnen uh, hebben we een onafhankelijk bureau onderzoek laten doen van hoe nou de meest ideale opzet ervan de eerste divisie uit zou moeten zien. Die kwamen al vrij snel tot de conclusie dat eigenlijk een aantal van twintig het mooiste zou zijn. Nou, je moet constateren dat er op dit moment sprake is van één amateurvereniging die meedoet. En tegelijkertijd hebben we in de algemene vergadering vorig jaar al afgesproken... dat we ook zouden gaan kijken naar de plek voor de belofte elftallen in de competitie. Want je wilt uiteindelijk toch dat de beste spelers zo hoog mogelijk voetballen. Nou, in die belofte competitie die we nu hebben was dat ook niet ideaal. maandagavond, nou, vaak zwakkere tegenstanders, was allemaal niet optimaal. En eigenlijk kwamen alle voetbaltechnische mensen unaniem, dat is toch wel redelijk uh, uniek, kwamen unaniem met het voorstel van nou ja, maak het nu onderdeel van de voetbalpyramide en laat ze gewoon instromen in de, in de eerste divisie. Uh, dit is het ei van Columbus. We zijn nu van het gedoe uh, af, uh, clubs die, die, die er financieel slecht voor stonden en die gaande de competitie zo ineens uh, ja, failliet waren. Uh, is dit is het nu weer gezond, denkt u? Nou kijk, het zijn feitelijk twee verschillende vragen. De eerste van, is het nu af? Ja, qua competitieformat is dat af. Uh, de vraag of je, uh, je gaat hiermee dus ook meer wedstrijd genereren. Dat, het theater is vaker open, dus het moet ook leiden tot meer inkomsten. Het moet voor die clubs daarmee aantrekkelijker worden. Laat dat helder zijn. Dat zit er natuurlijk voor een deel ook, uh, ook aan vast. Mm -hmm. uh, ja, tegelijkertijd zit de club zelf aan het stuur. Dus als u aan mij vraagt, van, uh, ja, uh, zijn alle clubs hiermee per definitie gezond? Het gaat de goede kant op. Je ziet dat ook aan de categorieindeling van de licentiecommissie. Maar er zijn natuurlijk nogal wat zorgenkindjes. Een ander verhaal vandaag bij de vergadering was, was de, de technische hulpmiddelen bij de wedstrijden. Wat hebben jullie daar vandaag in besloten? Nou, ik denk dat we daar een historisch besluit hebben genomen. Dat we na de Premier League het tweede land zijn waar we gaan werken met uh, doellijntechnologie. Nou, um, wij hebben een voorkeur voor uiteindelijk het toewerken aan een videoreferee. Dat vinden we eigenlijk het beste systeem. Ik denk dat dat in een digitale tijdperk ook past. Als u en ik in het stadion zitten, kunnen wij op ons mobieltje al vrij snel zien wat er aan de hand is. Maar de man die erover moet beslissen, eh, niet. Mm -hmm. Dat is uiteindelijk raar. Ja. Dus wij denken dat dat op de lange termijn de oplossing is. Maar de weg daarnaartoe is er toch één via die technologie En dat is ook de reden dat we nu eh, volmondig instemmen met die pilot. Maar nou is het gekker dat je dat maar bij een beperkt aantal wedstrijden nog doet. Ik zou zeggen, ga er vol voor en dan zijn we van al het gedoe af. Ja, was het maar zo simpel. Uh, uh, wij zijn uh, een van de eerste afnemers. Daarmee is het systeem uh, relatief duur. Hè. De eerste Blue uh, Ray Disc was ook uh, uh, behoorlijk aan de prijs. Dat is met dit ook. Dus mm -hmm. we hebben wat meer mensen nodig. Daarom hebben we ook gezegd van, uh, we nemen het nu, maar we nemen het in beperkte mate. We doen het bij een gro aantal grootschalige wedstrijden. Denk aan bekerwedstrijden, bekerfinale Johan Kruischaal in 2014 uh, beslissende competitierondes. Daar gaan we het toepassen. Maar het is relatief kostbaar. Dus ja, je, je, je kunt je geld maar één keer uitgeven. En je moet ook weten dat het goed werkt. En wie gaat het betalen? De KVB. Al oh, dus Bert van Oogsveen, directeur betaald voetbal van diezelfde KNVB. Hij sprak met Martin Vriesema. Ja, uh, niet iedereen uh, is het eens hoor met die opzet van de Eerste Divisie. Die nieuwe opzet. Uh, Volgens de directeur dus wel, maar dat was niet zo. Vier clubs namelijk stemden zelfs tegen. Goethe Eagles, Sparta, Dordrecht en FC Eindhoven. Voorzitter van Eindhoven, Michiel Pieters, hebben we nu een telefoon. Goedenavond, meneer Pieters. Hallo, goedavond. goedavond. Kunt u uitleggen waarom u tegen was? Uh, dat kunnen wij. Of bent? Ja, dat, uh, uiteindelijk is het natuurlijk een fantastisch model wat er uh, verder ontstaat. Maar uh, de, de voorwaarden waaronder uh, wij gaan concurreren uh, tegen AX2, uh, Twente 2, PSV 2... Uh, dat er uh, gewoon uitgewisseld nog kan worden tussen het eerste elftal en het tweede elftal. Uh, dat vinden we op sportieve gronden uh, zien we dat niet zitten. Omdat je dan de ene week ja. tegen een bepaald team speelt, de andere week tegen een ander team. Uh, en dat werkt sportieve ongelijkheid uh, in de hand. Dus onder die voorwaarden hebben wij tegengestemd. Ja, u, u vindt het, zegt u, wel een fantastisch model. Wat is er nou zo fantastisch? Uh, want iedereen was, uh, was uh, erover te spreken. Alle deskundigen, zei meneer Van Oost ook al. Maar kunt u het even specificeren? Wat is nou fantastisch met die 20 clubs per se... en, en, en de, die belofteteams teams van die grote clubs? Nou, kijk, uiteindelijk wat er gebeurt in de eerste week... is dat het jarenlang een ondergeschoven puntje is geweest. Uh, met uh, toch relatief weinig aandacht uh, van de media. Weinig aandacht van de KNVB. Uh, en ook heel veel clubs die het uh, moeilijk hadden. En in het nieuwe model uh, krijgen we meer aandacht van, uh, van de mediapartner. De KNVB zal de pilot ook veel strakker uh, gaan volgen... Waardoor we ook vanuit de beleidsmatige kant meer aandacht op de eerste visie gaan genereren. En er is een bepaalde doorstroming naar de topklasse geregeld en georganiseerd. En al die voorwaarden maken dat we uiteindelijk als eerste visie meer gelden gaan verdienen. En daardoor ook weer financieel gezonder kunnen worden met z'n allen. Ja, U denkt dat meer mensen gaan kijken als die belofte teams meedoen van die grote clubs zoals Ajax en PSV? Ja, dat zal in de pilot bewezen moeten ja. worden. Daar kunnen we op dit moment natuurlijk helemaal, uh, vrij weinig van zeggen. Het zijn nu wel sterke merken die dan ja. toetrekken tot, uh, tot de eerste divisie. Dat maar allemaal, zegt u, uh, uh, uh, u, u bent eigenlijk ook bang voor competitievervalsing, want je weet eigenlijk niet tegen wie uh, je voetbalt. Uh, correct. En dus uh, de regeling dat uh, uh, die elftallen uh, spelers kunnen opstellen... die uh, nog geen 15 wedstrijden in het eerste elftal gespeeld hebben... Kan ertoe leiden dat je de ene week tegen Alderwereld, Eriksen en uh, de Jongs speelt. Omdat die terugkomen uh, van de blessure of iets ergens? Bijvoorbeeld, bij ja. bijvoorbeeld. Dus, en die aspecten, daar maken we ons zorgen om. En dat is uh, hetgeen wij kenbaar willen maken in deze discussie. Is daar niet uh, over gesproken? Uh, daar is over gesproken. En die voorwaarden zijn helder en duidelijk opgesteld. Dus we weten op basis waarvan we nu gaan concurreren. En die voorwaarden, die zullen we natuurlijk uh, scherp blijven monitoren tijdens de pilot. Ja. En wat dat betreft is het ook een pilot en kunnen we ook nog uh, beleid bij gaan stellen. Uh, maar wij hebben ons op dat vlak principieel opgesteld. Ja, maar, maar, maar, u, u zegt, u weet waar we beginnen. Uh, ze mogen dus 15 wedstrijden meespelen. Maar, maar ik vind het zo gek dat daar zo weinig oppositie tegen was. Want het is natuurlijk een uh, be beetje, beetje vreemd dat je zoveel wedstrijden... Ja. met zoveel verschillende spelers kan spelen. Ja, ja, dat verbaast ons in deze discussie ook. <laughs> u, u, u was ook verbaasd, neem ik aan, dat u weinig medestanders had. Heeft. Uh, ja, op deze sportieve gronden uh, verbazen ons dat uh, natuurlijk wel. Ja, hoe ja. zou dat komen? Weet u dat? Uh, ja, geen idee. Ik denk dat andere clubs uh, zich daar wat minder zorgen om maken dan, uh, dan FC Eindhoven dat doet. Die zijn lang blij uh, dat ze meedoen. Nou, nee, dat denk ik niet. Want ik denk dat, uh, dat alle clubs volop uh, ambitie zetten. Uh, ook de clubs in het rechterrijtje. Uh, dus uh, dat denk ik niet. Uh, ja, goed. In iedere familie is er ruimte voor discussie. En die ruimte voor discussie die willen wij op dit vlak natuurlijk ook nemen. Om in ieder geval uh, dit punt aan de orde te, te stellen. Uh, maar we gaan ook wel na tevredenheid uh, de pilot uiteindelijk in, natuurlijk. En ik het beste van maken met z'n allen. Ja, en dan wellicht dat dat nog anders gaat worden als de er, als er twee erom zijn. En als het blijkt dat er inderdaad uh, sprake is van wellicht een soort van competitievervalsing. Daar gaan we snel achterhalen. U, De periode, ja. u zegt, uh, ik vind het ook een goede zaak, die promotiedegradatieregeling. Maar bent u niet bang dat Eindhoven dan gaat degraderen? U bent immers laatste geworden. Nou, daar ben ik uh, uiteraard uh, niet bang voor. We zitten volop plan. Uh, maar in iedere uh, eerlijke competitie vindt er promotiedegradatie plaats. En als wij degraderen op uh, sportieve gronden, dat we een jaar niet uh, goed gepresteerd hebben, dan is dat. Uh, niet meer dan terecht. En we gaan er uh, met mannenmacht uh, aan werken om dat te voorkomen. En misschien is die stimulans wel extra nu, hè? Om niet laatste te worden. Uh, er is een extra stimulans, inderdaad. Dus uh, ja, en we gaan uh, wat hebben over een aantal jaren een mooie competitie. En we hebben een aantal jaren om ons daarop voor te bereiden. Uh, en die tijd zullen we allereerst gebruiken om uh, te zorgen... dat we een uh, financieel gezond model uh, gaan concurreren met elkaar. Die sportief eerlijk georganiseerd is. En dan gaan we met elkaar uitmaken. Bieden gaan degraderen naar, ja. de, naar de topklasse en promoveren naar de eerste divisie. En mocht FC Eindhoven dat zijn, dan gaan we er met mannenmacht en werken er snel weer terug te komen. Okay. En dat is denk ik hoe, hoe het spelletje georganiseerd moet worden. We zijn benieuwd hoe het gaat. Meneer Pieters, dank u wel voor uw reactie. Michiel Pieters was dat, de voorzitter van FC Eindhoven. Het is NOS Langs de Lijn met sport en muziek. Van het legendarische Alm. This is the Sea 1985. De grootste hit voor de Warboys: The Hole of the Moon. In Parijs stonden vandaag de eerste kwartfinales op het programma. Roland Garros hebben we het natuurlijk over. Meest in het oog springende tennispartij was die tussen Roger Federer en Joe Wilfried Tsonga. En de Zwitser werd uitgeschakeld in drie sets. Mark Brasser, goedenavond. Goedenavond Jeroen. Dat was misschien wel het meest opmerkelijk aan deze nederlaag. In drie sets naar huis, Roger Federer. Ja, in drie sets inderdaad. Geheel in lijn met wat Jo Wilfried Tsonga de afgelopen anderhalve week heeft laten zien in Parijs. Hij heeft alles nog in drie sets gewonnen. En dat, ja, dat deed hij ook met deze partij tegen Roger Federer, inderdaad. Ja, het, het, het gemak eigenlijk waarmee het ging bij Tsonga, het matige spel van Federer en toch wel het goede spel van, van Tsonga... Ja, dat hebben de doorslag gegeven. En daardoor werd het niet echt de partij waarop we gehoopt hadden het eh, Tsonga verdient gewonnen. Het verschil was daardoor ook gewoon heel erg groot. Dus... Ja, het verschil was daardoor groot. Ja, eigenlijk kun je zeggen dat Songa uh, het speelde uh, zoals je tegen Federer moet spelen. Uh, dit was een schoolvoorbeeld uh, hoe dat moet. En zeker op Gravel. Hij serveerde goed Songa. Um, gaf daardoor weinig weg in de hele partij. Maar drie breakpoints tegengekregen. Ontzettend weinig. Hij bestookte de backhand van Federer. De mindere backhand van Federer. En hij hield continu de druk erop. Uh, eigenlijk kun je zeggen dat hij het gaspedaal in, zijn voet op het gaspedaal zet. Hij trapt het gaspedaal in. Ja, en heeft eigenlijk die voet niet meer omhoog laten. Laten komen, heeft continu heeft hij aangevallen, heeft hij de ruimtes gezocht, is hij voor zijn slagen gegaan. Ja, en dat gecombineerd met die goede service en nogmaals het, het, het matige spel van Federer, ja, dat heeft ervoor gezorgd dat hij dat hij gewonnen heeft. Ja. Zwitser was vol lof over Tsonga, maar zei hij op de persconferentie, hij was ook erg teleurgesteld in zijn eigen optreden. I mean, I think I struggled a little bit everywhere, to be honest. Personally, I'm pretty sad about the match and de the, the way I played, but uh... Sometimes how it goes, you know, I guess. Uh, I tried, you know, to, to figure things out, but it was it was difficult and Joe does a good job keeping the pressure on. He can serve his way out of trouble at times. And then as well, I think he was he was just, like I mentioned before, better in all areas. He returned better than I did. He served better than I did. And uh, yeah, I struggled to find my rhythm. Um, conditions definitely played quite different today again than the, the rest of the, the days I played. Maar dat was precies hetzelfde voor hem ook. Hij speelde op dezelfde dag, dus er is geen En Ik ben gewoon verantwoordelijk dat ik vandaag een beter match kon nemen. Teleurgesteld natuurlijk, Roger Federer. Uh, probeerde van alles, zei hij. Maar Joe Tsonga speelde erg goed. Hield de druk erop, Mark zei het al. En was in eigenlijk in alles beter. En uh, zei verder, het lukte me niet om in het rippen te komen. Ja, en dus teleurgesteld uh, dat ik niet beter heb gespeeld. Maar, zegt hij dus ook, Tsonga was gewoon... Te sterk, en uh, ja, dat zei je ook al, Mark. Hij, uh... In, in, in ja, deze vorm toe... beter. Ja, hij was nog wel een beetje berustend. Hè, Vedere nog wel. Maar goed, de, weet je, de, de topspelers en ook de subtoppers. Die zullen nooit um, na afloop zeggen. van, nou, ah, Dit leek helemaal nergens op. Uh, dit was waardeloos. et cetera. Omdat ze daarmee iets van de glans weghalen. Bij de prestatie van hun tegenstander. Dus dat, dat zullen ze nooit zeg maar, openlijk doen. Maar dat hij baalt omdat hij gewoon niet goed speelde. Ja, dat, dat mogen duidelijk zijn. Ja. Um, Tsonga, is dat dan ook meteen eigenlijk een een, een titelfavoriet ja, als je bij de laatste visie misschien altijd wel, maar de manier hoe die speelt en. Ja, hij speelt, met, hij speelt met ontzettend veel uh, vertrouwen. En, en, en hè, dat hebben we al vaak gezegd. En daar gaat het natuurlijk in tennis gaat het daar ook, ook vaak om. Hoe sta je op de baan? Heb je veel vertrouwen? Nou ja, goed, hij heeft uh, nog geen set verloren. Dat zegt wel wat. Hij heeft nu van Federer gewonnen. En als we dan even kijken naar uh, zijn volgende ronde. Uh, daarin speelt hij tegen uh, David Ferrer. Daar komen we zo meteen nog wel uh, over te spreken. Ja, David Ferrer haalt altijd wel een kwartfinale of een halve finale... van een, van een Grand Slam toernooi. Maar heeft niet echt de wapens die... Uh, Murray, Federer, Nadal, Djokovic wel in huis hebben. Dus ja, hij zit natuurlijk aan de goede kant van het schema. Zeker nu Federer eruit is. Dus ja, waarom niet? Ze wachten er zo lang op, die Fransen. Ze wachten er zo lang op. 30 jaar al. Het is het verhaal toch wel een beetje van dit toernooi. 30 jaar inderdaad. Yannick Noa was het 30 jaar geleden. En ze willen zo graag dat er een Franse man gaat winnen. Ja, en nogmaals, hij zit aan de goede kant van het schema. Hij kan niet pakken. En ja, goed, dan. Is het natuurlijk afwachten tegen wie die in de finale komt? Maar het ziet er in ieder geval. Ja. Tot aan de finale ziet het er beter voor hem uit. dan wat er uh, allemaal nog boven in het schema zit. Toch opvallend dat hij. Uh, Ferrer natuurlijk, bij de laatste vier uh, zit. Hij schakelde Tommy Robredo uit. Je zei al, maar die Robredo, dat was eigenlijk de grote verrassing van het toernooi, hè? Ja, dat was de verrassing van het toernooi. De uh, marathon man, de nieuwe marathon man. Of een beetje, nou ja, goed, naast John Isner natuurlijk. Uh, ja, Robredo, 18 sets in de benen toen hij deze partij in ging. Natuurlijk die drie geweldige vijf setters die hij gespeeld heeft. Maar ja, de koek was wel op bij uh, Tommy Robredo. En, en Ferrer, uh, kijk, er stond uh, halve finale Australian Open. Stond vorig jaar in de halve finale van Parijs. Hij is eigenlijk ja, de best of the rest, zo zou je dat kunnen zeggen. Na de top 4, eh, nou ja, waar Nadal dan eventjes uitgevallen is, ja, daar heeft Ferrer van geprofiteerd. Heeft die vierde plaats op de wereldranglijst op een gegeven moment overgenomen. Nou, Nadal was er niet bij in Australië, dus Ferrer kwam daar in de halve finale speelt. Heel solide, is topfit, heeft ook nog geen set verloren. Hij won vandaag heel erg makkelijk van Tommy Robredo. Geen energie verspeeld. Speelde vandaag goed hoor tegen, tegen Robredo. En, eh, maar nogmaals, met die ja. goede service van Tsonga, die daar echt een wapen mee heeft en, en ja, denk ik toch dat Songa die partij moet, moet, moet kunnen gaan winnen. Gaan we naar het vrouwen uh, Halve finales zijn bekend. Sweden Williams uh, de nummer 1 is erbij, maar heel makkelijk ging het niet, hè? Nee, speelde tegen zo en. en, en typische vrouwenpartij kun je zeggen. Het golfde heen en weer. Het momentum wisselde steeds van speelster. Uh, eerste set Serena Williams goed. Toen ging uh, die wonse. Toen ging uh, Koesnetsova even van de baan voor een, voor een korte blessurebehandeling. En kwam eigenlijk als herboren uit de catacombe Won de tweede set. Kwam een break voor in de derde. Maar ja, dan komt toch de klasse van uh, Serena Williams. Uh, Graffel is niet haar beste ondergrond, hoewel ze grote voorbereidingstoernooien heeft gewonnen. Maar de laatste keer dat ze in de halve finale in Parijs stond, nou dat is alweer tien jaar geleden, voor oh. jaar verloren. In de eerste ronde. Dus, dus dat is niet haar best. Kousnetsova speelde agressief, kwam 2-0 voor in de derde set. Ja, en toen kwam er een goede game van Serena Williams, waarmee ze eigenlijk de partij, zeg maar het momentum weer naar haar ging. Ze trok de partij weer langzaam naar zich toe en ze won, ze won uiteindelijk de derde set. Moeilijke omstandigheden in Parijs vandaag. En had Feder het net ook al over, over die wisselomstandigheden. Het was warm, de baan, de baan was daardoor sneller. Er stond ook redelijk wat wind. Hadden vooral ja, in de vrouwenpartijen daar last van, omdat ja, de service is dan, bij de vrouwen is de service sowieso wat minder een wapen. Nou, dat was nu uh, helemaal het geval. Uh, door, door de wind maakt dat lastig. Maar het was, een, het was een, mooi, een mooi gevecht. Interessant gevecht. Bij vlagen niet altijd even goed, maar het, het, het, het was een gevecht in ieder geval. En dat, is, uh, en dat was mooi ja, om te zien. Niet alle halve finales zijn bekend, zoals ik zei. Nee, er is nog een, nog een halve finaliste bekend. Dat is uh, Sarah en Rani. Vorig jaar uh, verliezend finalist Had je die weer zo verwacht, zover? Nou ja, die heeft meer goede uitslagen uh, inderdaad neergezet. En het is bij het vrouwentoernooi wel zo. En dat had ook zomaar in deze wedstrijd kunnen zijn. Want dit was ontzettend close. Uh, 6-4 en 7-6. De tiebreak van de tweede set had net zo goed naar uh, haar tegenstandster... naar Agnieszka Radwanska kunnen gaan. Ja. Dus het, je, je kunt in deze partij kan je ook niet echt zeggen... van nou, het lag daaraan of het lag daaraan. Uh, uh, het zat zo ontzettend dicht bij elkaar... dat als Irani die tweede set had verloren en er was een derde set gekomen... had de partij ook zomaar naar Radwanska kunnen gaan. Maar goed, als telt niet... Maar zo, zo was het wel. Het ging om, om één, twee puntjes, beetje geluk. Eh, ook wat ik net zei, moeilijke omstandigheden. Nou, de een gaat daar ietsje beter mee om dan de ander. En ook dit, en, en, en dat maakt het, het, het vrouwentoernooi nu wel leuk. Nu de verschillen kleiner worden en de topspeels tussen elkaar tegenkomen. Dit waren de nummers 4 en 5 van de plaatsingslijst. Mm -hmm. ja, dat het misschien dan niet allemaal even goed is, maar dat het in ieder geval wel superspannend is. En dat eh, beide vrouwen gewoon voor elk punt ja, volledig gingen. En dat maakte het mooi. Oké, okay, Mark, dankjewel. Morgen Nadal en Djokovic, ben benieuwd. Bedankt voor dit moment. De Fanny Blankers Coom Games krijgen zaterdag extra glans... door de deelname van niemand minder dan Keninisa Bekele op de 5 kilometer. Elver Lange heeft het atletenveld samengesteld en nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Hoe heb je hem dat geflikt? In Inisa is gewoon onophengelo. Dus hij wilde eigenlijk heel graag lopen. Maar hij liep afgelopen zaterdag in Eugene bij de Diamond League op 10.000 meter. En daar kwam hij eigenlijk best heel fit uit. Dus toen gaf hij aan dat hij hangen wilde lopen. Ja, en komt hij dan wel fit, fit genoeg aan? Ja, we hebben natuurlijk nog een paar dagen gewacht om even te kijken hoe, in, want hij is al in Nederland, hoe okay. fit hij echt was. En ja, hij is gewoon fit en hij voelt zich gewoon heel erg goed. Hij heeft een tijdje geen wedstrijden gelopen, dus ja, hij is heel erg, heel erg klaar voor. Ja, nou, nou, nou is er veel gedoe natuurlijk. De, de FBK-games staan een beetje op de tocht zelfs misschien. Daar gaan we het zo nog over hebben, maar de deelname van Bekele, is dat een, een signaal van jongens, de grote jongens willen ook hier lopen, laat die van die Bang Games bestaan? Ja, Kinder is natuurlijk een hele grote wereldtopper en die kiest dus heel bewust voor Hengelo. Hij kiest dan niet voor de duimeliek in Rome aanstaande donderdag. Dus ja, dat geeft gewoon aan hoe Hengelo leeft, ook in de internationale wereld. Ja. En waarom kiest hij dan niet voor die duimeliek, maar voor Hengelo? Is dat, is, dat, is, dat, is dat de historie of is dat... Want daar zijn veel centen te verdienen natuurlijk in Rome. Ja, maar het gaat niet altijd om de cent, hè. Kenies heeft het, wereldrecord, het huidige wereldrecord in Hengelo gelopen. In ja. Hengelo is altijd een fantastische atmosfeer. Ja, en daar denkt hij gewoon aan terug. En dat wil hij gewoon graag opnieuw beleven. En daarom kiest hij voor Hengelo. Ja, en dan is het een, een steuntje in de rug voor, voor, voor jullie, voor de FBK ja. Games. Uh, kan je iets meer vertellen? Hoe is de stand van zaken op dit moment? Want het zou verkocht worden, het stadion, aan FC Twente. Dat gaat niet door, Twente ziet daarvan af. Maar goed, het is waarschijnlijk nog niet allemaal geregeld nu. Nee, natuurlijk niet, want de bezuinigingen die de gemeente Hengelo moet doorvoeren... die zijn er natuurlijk nog steeds. Ja. Dus ja, ook de atletiek, ook de organisatie van de fbk die voelt zich nu verantwoordelijk om te werken aan een betere exploitatie... van het Fanny Blanke Schoenstadion als atletiekstadion. Ja, dat kan natuurlijk niet van vandaag op morgen. We hebben eerst een wedstrijd te organiseren komende zaterdag... maar daarna, dat, dat plan moet er echt komen. Ja, maar uh, hoe is de stemming nu? Is, is dat nu toch iets anders geworden? Nu in ieder geval Twente afhaakt als koper? Want ja, wie wil er een stadion kopen? Ja, kijk, het is natuurlijk fijn dat het directe gevaar weg is. Het niet bij wijze van spreken over een paar maanden die atletiekbanen meteen uitgetrokken worden. Ja. Dus dat is natuurlijk wel heel fijn. Maar er moet natuurlijk wel verder gekeken worden. De toekomst is niet ineens super zeker. En uh, ga je er nog iets aan doen? Ga je de, de, de politiek daar in Hengelo nog bewerken zelf? Ja, ik ben gisteren ook met uh, Hans Kloosman, de directeur van de FBK Games... zijn we ook uh, een aantal raadsfracties langs geweest... om ook ja, wat meer uh, te vertellen over uh, hoe wij erin staan... en ook om hen in de gelegenheid te geven vragen te stellen. Dus ja, er wordt absoluut aan gewerkt natuurlijk. Ja, um, nou goed, zaterdag kunnen jullie dan laten zien... dat die FBK Games daar echt thuishoren natuurlijk in Hengelo... dat ze niet mogen verdwijnen. Ja. Uh, dan is dit het definitieve deelnemersveld? Ja, en, absoluut. dan is er een uitverkocht huis ook nog? Ja, daar gaan we wel vanuit. Dat Daar hopen we natuurlijk. Maar er zijn nog kaarten te koop, begrijp ik. Er zijn nog kaarten te koop. Het is mooi weer. Ik denk dat een de heleboel mensen een heel mooi spektakel kunnen verwachten zaterdagavond. Oké, okay, en als ze dat niet live kunnen zien, dan in ieder geval op televisie. Want wij van NOS zenden het uit. Heel veel succes, Ellen van Lange. En dankjewel. Dankjewel. Nog maar twee dagen. En dan speelt Jong Oranje zijn eerste wedstrijd op het EK onder de 21. De tegenstanders, de tegenstander in Petag Tikva is er niet zomaar eentje. Duitsland. Ruim twee weken is Jong Oranje inmiddels bij één. En in die voorbereidingstijd zetten Bonscoach Corpot de puntjes op de i. Edwin Cornelissen in, nu, in gesprek nu met de bondscoach. Ja, Corpot al een, een tijdje op pad hè, met de ploeg. Uh, wat hebben jullie de afgelopen weken gedaan? Ja, trainen. Maar een smeden, hoe doe je dat? Ja, met praten, besprekingen houden, leuke dingen doen, minder leuke dingen doen. Dus eigenlijk van alles. Om, en op een, op een normale, natuurlijke manier met elkaar omgaan. En op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaan. En ook duidelijkheid scheppen vaak. Dat, is, dat zijn toch de ingrediënten om een team te smeden. En dat heeft ook tijd nodig. Dat moet een beetje groeien. Ja, het voordeel is wel dat heel veel spelers al met elkaar gespeeld hebben. Ja. Uh, ook in, in vorige voorrige Jong Oranjes. Dus wat dat betreft, ze, ze kennen elkaar allemaal. En ze weten exact van elkaar, wat ze wel of niet kunnen doen. Dus dat, uh, ik denk dat dat wel uh, goed zit. En dat smeden van een team, hè? is dat nou iets waar je als coach vooral druk mee bezig bent? Of uh, moet dat ook vanuit de ploeg zelf een beetje komen? Je geeft wat dingen aan en uh, wij zijn heel relaxer in de staf. En uh, dat komt dan ook weer uh, over op die spelers. En die, zijn, die zitten niet in een keurslijf. Ze, ze kunnen zich vrij bewegen, uh, uiteraard uh, met de nodige discipline. Maar uh, ik vind wel, het zijn ook mensen... Ze moeten ook de vrijheid een beetje hebben. Ze moeten ook, uh, ook kunnen genieten. En ze moeten hard werken en, uh, en ervoor gaan. Maar zo eventjes op het strand uh, een balletje trappen, wat relaxen, dat hoort er ook bij. We hebben ze een dag vrijgegeven. Nou, we gaan niet zo net een paar dagen voor de wedstrijd dat ze even de strand opgaan. Want dan, uh, dan kunnen ze wegvegen. Dat, dat is niet de bedoeling. Hè. We, we blijven binnen en we gaan dan, gezamenlijk gaan we dan uh, ergens wat drinken of wel een stukje wandelen. Maar het is niet zo dat ze dan maar even naar buiten kunnen. Nee. Precies. Merk je dan dat er ook wat groeit binnen zo'n ploeg? Dat het ook langzaam begint te kriebelen? Ik moet zeggen, ik vind wel dat de, de, de ploeg en iedereen met elkaar heel goed omgaat. Dat, dat merk je wel, ze zitten bij elkaar, ze spelen tafel, dansen, ze kaarten, ze, ze doen Playstation, de, echt van alles doen ze met elkaar. Dat is wel heel positief. Je moet er natuurlijk voor zorgen dat die spanning langzaam wordt opgebouwd. Dat doe je ook in de training? Ja, dat hebben we in de training ook gedaan. Hè. We zijn in, door en werd begonnen en het uh, hadden nog niet de hele ploeg. Nou, we zijn naar Haifa gegaan, daar zijn we een stap verder gegaan. En hier is, moet het uh, afgerond worden. Hè. Dan rij je met de speldevatting en al. En dan komt, kom je langzaam tot het einddoelen. Dat is de opstelling. En, uh, en, uh, en, de, en de specifieke punten betreft ons en ook van Duitsland. Die wedstrijd komt natuurlijk steeds dichterbij. Hè. Hoe is het met de selectie? Ja, die zijn maar fit. Ik heb, we zijn met 23 man en we zijn alle 23 zijn ze top fit. Dus dat is wel heel erg uh, uniek. En dat betekent ook dat je als coach uh, wat te kiezen hebt. Ja, en dat is ook leuk en makkelijk. <lacht> heb je al een beetje een idee wat het moet gaan worden, die bazen zelf? Ja, uiteraard. Dan, uh, ik, ik heb wel een idee hoe het gaat worden, ja. Maar dat hou je nog lekker stil, natuurlijk. Wel, <lacht> kort voor de wedstrijd. Ja, ja, ja. Uh, die Duitsers, de eerste tegenstander. Heb je enig idee wat je daarvan mag verwachten? Ja, we hebben het natuurlijk uh, goed geanalyseerd. En het uh, is gewoon een hele sterke ploeg. Samen, jongens hier jongens in de Bundesliga spelen. En uh, Holby speelt er nog in uh, bij Tottenham. Ja, ze zijn gewoon goede spelers en uh, ze hebben altijd fysieke kracht, ze hebben altijd een enorme mentaliteit. En je moet echt tot de laatste seconde blijven gaan, want uh, anders gaan ze nog over je heen. Dus uh, we zijn gewaarschuwd. Kan je zeggen dat er een uitgesproken favoriet is voor die wedstrijd? Ik denk het niet, ik denk dat het, uh, het zal erom gaan hangen. Het uh, hangt ook van de vorm van de dag af. moet ook een beetje geluk hebben, dat geldt voor ons uiteraard. Uh, we willen natuurlijk een beetje geluk ook afdwingen. We hebben allebei kans, maar we gaan voor het eigen kans uiteraard. We hebben het over het smeden van dat team, hè? wat uh, ja, toch wat tijd heeft gekost. Nu zit je vrijdag bij de wedstrijd, nog twee dagen. Wat doe je in die laatste twee dagen? Nou ja, we laten veel beelden zien en uh, we hebben natuurlijk uh, Duitsland geanalyseerd. Dus uh, we komen nu uh, in de eindfase van uh, uh, wat is het beste, hoe bespreiden we ze, uh, waar moeten we speciaal op letten. Nou, dat, uh, ja, dat gaat nu dus uh, de komende uren en, uh, en morgen nog gaat dat uh, zijn beslag krijgen. Bondscoach Cor Pot van Jong Oranje... dat dus in de eerste wedstrijd te maken krijgt uh, op het EK tot 21 met de Duitsers. Dat gebeurt in een periode dat het Duitse clubvoetbal alom wordt bewierookt. Maar hoe verhoudt zich dat tot de talenten die in actie komen in Israël?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 Ja gut, das spielt eigentlich für uns keine, keine große Rolle. Äh, wir wissen natürlich, dass, dass die Jungs von 2009, die den Titel geholt haben, die stellen jetzt auch den Großteil der Anarzt Mannschaft. Ähm, da sieht man, was auch so ein, so ein Turnier, äh, wie das einen weiterentwickeln kann. Ähm, und wir wollen jetzt, jetzt unsere eigene EM spielen.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 Het is een zeer eingespielte Truppe aus sehr, sehr vielen, sehr guten, soliden Spielern. Klar, sie könnte besser sein, aber ich glaube, dass dat genau das die Chance is... dat man ze een klein beetje unterschätzt. Want uh, ja, de grote Namen, met name Götze natuurlijk, die ontbreken. Ja, dat is dat, worüber alle sprechen. En genau der Fokus wird im Prinzip von der aktuellen Mannschaft so ein bisschen weggezogen. Ja. Wenn man sich anschaut, wer nog voor de U21 spielen könnte. Also Götze, Reus, Gundogan. dat könnte eine Weltmeisterschaftstruppe zijn. Wa -wa Waarom zijn ze er niet bij? Waarom mag het niet? Weil der Deutsche Fußballbund ganz klar sagt, die die U21 ist ein Ausbildungsbetrieb und alles, was schon weiter ist als der Ausbildungsbetrieb, das heißt die Jungs haben im Champions League Finale gespielt, sie sind bei der A-Nationalmannschaft, es wäre immer wieder ein Rückschritt hier hinzukommen und deswegen wollen sie sie nicht in ihrer Entwicklung stoppen, sondern sagen, wer einmal A-Nationalmannschaft gewesen ist, der bleibt auch konstant da.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 dat was zusammengewachsen is wat samengewachsen is over jaren. Und, um... Het heeft veel te maken met Teamgeest, een groep Spelers die al jaren samen is. Ik glaube, dat is entscheidend, om um Titel te holen. En dat is ook voor ons ganz entscheidend, dat we so zo samen wachsen. En uh, ik glaube, zum Großteil sind wir dat schon. En um... deswegen gehen we ook so, zo so positief in die EM rein. Ja, die Teamgeest bespurt La Socha ook bij Jong Deutschland. En um... ja. We freuen ons uh, einfach riesig voor ons land. Dat we daarbij zijn kunnen. En dat de Duitse voetbal uh, in de laatste jaren zo so naar voren gekomen is. Ja. Maar uh, Corpot, de Nederlandse bondscoach, daar zijn we weer. Kun je uh, dat Duitse clubsucces ook projecteren op jong Duitsland? Ja, op uh, de hele jeugdopleiding uh, in Duitsland. Die hebben natuurlijk een, een hele grote ontwikkeling doorgemaakt de laatste jaren. He, ze hebben, op een gegeven moment hebben ze het oude principe ze ze overboord gegooid. Zijn we een heel nieuwe. Uh, opleiding begonnen. En dat hebben ze toch ook een beetje van Nederland afgekeken. En je ziet het rendement. Want er komen heel veel al in de finales. En dat gaat helemaal door tot aan de Champions League. Precies. Dus wat dat betreft zijn ze een hele nieuwe weg ingeslagen. Wat ook de manier van voetballen wel veranderd heeft. Ja, natuurlijk, ze spelen ook uh, 4 3 he, meestal en uh, ook, ook naar voren voetballen. En ze hebben dan nog eens een keer uh, meer kracht en uh, soms ook een betere mentaliteit. Maar, zegt de journalist, de vergelijking met die clubsuccessen kan de ploeg ook wel eens negatief beïnvloeden. Ja, ja. absoluut, genau. Weil, um... Het eh, is gefährlich, zich met fremden Federn zu schmücken en zu sagen: wir zijn die Deutschen, wir zijn Favorit, weil der deutsche Fußball is gerade so goed. Maar daarbij hebben ze eigenlijk damit relativ wenig zu tun. En dat zijn natuurlijk Momente, die zu Beginn zo, van zo'n so Turnier ausgeblendet werden müssen. Precies, deze groep Spelers heeft weinig tot niks bijgedragen aan de club dus borstklopperij zou een misplaatst zijn. Waar, wanneer ik met 3-0 tegen Holland ondergehe in het eerste spel. dan ben ik ziemlich zeker dat ze deze groepenfase niet oversteken. En ja, een nederlaag tegen Nederland. En dit Duitse sprookje zou wel eens snel voorbij kunnen zijn. En dan zingen de Duitsers een toontje lager. Edwin Cornelissen, hij is voor ons in Israël bij het. EK tot 21, uh, daar komt nog een speler, uh, een opvallende speler in actie waarschijnlijk voor Nederland. Bij Chelsea werd hij namelijk dit jaar tot talent van het jaar gekozen. De 18-jarige Nathan Aké. hij brak door bij de Lonze Club, speelde al de de wedstrijden in het eerste. En stond vorige maand met de Europa League in zijn handen in Amsterdam. Werd al vroeg weggeplukt bij Feyenoord en is een van de weinige jeugdige Nederlanders... die echt doorbreekt in een eerste elftal in Engeland. Nathan Aké blik terug op zijn mooie seizoen. Ik denk dat ik een heel goed seizoen heb gedraaid. Uh, ik begon uh, bij 121 dit seizoen. En uh, rond december toen ging ik uh, richting het eerste. En uh, ja, veel wedstrijden op de bank gezeten. En, en ook 7, uh, 8 wedstrijden gespeeld. Met het eerste. En uh, een paar aan paar de basis ook nog. Dus mooi seizoen. En nu ja, het seizoen afmaken bij 119. Hopelijk met uh, ja, het winnen van een Ben je dan tevreden? Of is er altijd nog iets van je kan altijd meer spelen? Um, <coughs> Ja, ik ben op zich wel tevreden, want als je bij een club van Chelsea is het natuurlijk een grote club. Dus ik had dit nooit uh, verwacht dat ik nu al zo, zoveel minuten zou maken. Dus in principe ben ik gewoon tevreden. Ik kan altijd beter natuurlijk, je wil altijd meer minuten maken. Maar ik kan nu al tevreden zijn met, uh, met hoeveel minuten ik nu heb gemaakt. Hoe zijn de reacties in Engeland eigenlijk, in de, in de media? Hoe praten mensen daar over jou? Um, ja, wel aardig positief denk ik. Uh, voor een club als Chelsea is het natuurlijk een grote club. Ze kopen veel spelers, ze hebben grote spelers ook. En um, als je dan van de jeugd komt, um, ja, met het eerste denk ik, uh, zijn veel mensen positief over je. En heel veel mensen zijn ook blij gewoon voor je. En zo, dus dat is mooi. Ja, vanuit Nederland is er dan wel eens de kritiek van de jonge gasten. Die moeten niet naar Engeland gaan als ze 17 jaar zijn. Denk je dat je nog steeds het maximale uitje haalt uh, bij Chelsea? hier nu? Ja, zeker, zeker. Dit is een hele goede stap voor mij geweest, denk ik. Um, een hele grote uitdaging. Je weet natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren. Maar je weet dat ook niet als je bij, bij Feyenoord blijft. Dus uh, die kritiek vind ik altijd een beetje jammer, maar ja, ik probeer gewoon het uh, tegendeel te bewijzen met, uh, met presteren bij Chelsea en uh, ja, ik voel wel dat ik gewoon beter word dus dat is maar. Die zit je dan bij Oranje onder de 19. Nou, noem ik een leeftijdgenoot die in Nederland is gebleven. Dat is Vilena. Die is al opgeroepen door vergaal. Nu dan uh, met jong Oranje mee. Wil dat dan zeggen dat jij minder bent dan Vilena? Nee, uh, ik denk gewoon dat hij gewoon goede stappen heeft gemaakt. Hij heeft de kans gekregen, hij is uh, naar basis gaan staan en hij speelt supergoed natuurlijk. En iedereen maakt zijn eigen weg en uh, hij heeft deze weg gekozen en uh, is goed uitgepakt voor hem. Maar uh, ik heb deze weg gekozen naar, uh, richting Engeland. En uh, ja, ik heb ook gewoon een aantal wedstrijden gespeeld en zo. Dus ja, ik ben super trots op hem natuurlijk dat hij, dat hij dit heeft bereikt. Maar uh, nee, ik ga niet uh, connecties leggen en zo. Dus jullie krijgen wel een even eerlijke kans, denk je, als uh, Vilena bij Feyenoord bijvoorbeeld. Dat er, uh, denk, uh, heb je bijvoorbeeld wel eens contacten met de Korpot of Van Gaal? Uh, nee, in principe niet. Nee, ik, ik, had een vorige, ik was hem vorige keer wel tegengekomen bij, uh, toen ik uiteten ging in Rotterdam. Toen heb ik wel met de Korpot even gesproken. Gewoon, uh, maar hij zei dat ik meer wedstrijden moet gaan spelen om uh, in aanmerking te komen van, uh, voor Jong Oranje. Maar uh, ja, ik wacht gewoon op mijn kans. Ik ben nu gewoon bij onder 19 in mijn leeftijd. En... Uh, ja, ik probeer gewoon mijn ding te doen en dan zullen we het wel zien. Jullie spelen tussen drie wedstrijden in Noorwegen. Je zal eerst moeten eindigen in een pool met Noorwegen, Duitsland en Cyprus. Heb je daar vertrouwen in? Ja, ja, zeker. We hebben gewoon een supergoed team. We hebben heel veel spelers die in het eerste ook spelen. Dus een ervaren team ook. Um, ja, het zal moeilijk toernooi worden, want je moet eerste worden. Dat is altijd wel moeilijk voor het van het elite ronde. Maar uh, we gaan het gewoon wedstrijd tot wedstrijd bekijken. En dan beginnen we bij Noorwegen, de eerste wedstrijd. En dat EK is dan van 20 juli tot 1 augustus. Wat zegt Chelsea dan als jullie geplaatst zijn? Ja, dat weet ik nog niet. Dan moet ik nog uh, gaan overleggen met Chelsea. Maar ja, we moeten eerst plaatsen en dan, uh, dan zien we wel wat er gaat gebeuren. Het is wel in ieder geval de bedoeling dat je volgend jaar weer bij Chelsea blijft? Ja, ik hoop het wel. Ik ga gewoon uh, proberen erbij te blijven. Uh, je weet natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren met een nieuwe trainer en zo. Dus ze kunnen zeggen, ja, je moet verhuurd worden of zo. Maar ik hoop gewoon natuurlijk... Uh, bij de selectie te blijven en hetzelfde uh, als dit jaar veel minuten te maken. Ja, Oranje onder de 19, uh, daar had hij het ook over. Hè. Speelt dus deze week drie wedstrijden in Noorwegen om zich te plaatsen voor het EK van 20 juli tot 1 augustus in Litouwen. NOS langs de lijn met Jeroen Stompors. like alleys ringing out. There's no way. ook Stevie Wonder. Een biedenbericht. Edvard valt boos heeft de derde etappe gewonnen in het criterium du Dauphiné. De noor was de sterkste in de massasprint. En de Canadees Fayeux blijft de leider in het algemeen klassement. En Japan heeft zich als tweede land verzekerd van het WK voetbal in Brazilië. Japan had aan een 1-1 gelijkspel tegen Australië voldoende om zich te plaatsen. En in de blessuretijd schoot oud-VVV-speler Honda Japan... vanaf de stafschopstip naar de eindronde. Utrecht-speler Tommy Oor had tien minuten daarvoor... Australië nog op een 1-0 voorsprong gezet. En Japan is dus het tweede land dat zich plaatst voor het WK. Brazilië was als organisator natuurlijk al zeker van een plaatsje in de eindronde. En het ene zelfde al, dat is nog niet helemaal zeker van het WK... maar dat is wel vanmiddag vertrokken naar Jakarta voor de korte trip door Azië... Donderdag staat het duel tegen Indonesië op het programma. Dinsdag volgt dan China in Peking. Bij de selectie is ook Dirk Kuyt, die zijn seizoen bij Fenerbahce afsloopt met de nationale beker. Bas Tigler vroeg de aanvaller van Oranje hoe hij terugblikt op zijn eerste seizoen in Turkije. Ja, wel een bijzonder seizoen. Het eerste jaar bij, uh, bij een andere club. Heel veel meegemaakt. Uh, uiteindelijk is de grootste doelstelling niet gelukt Dat ze kampioen worden... Maar voor het eerst in de historie van de club hebben we de finale in een Europees toernooi bereikt. Dus dat is vrij uniek. En met een beetje geluk hadden we de finale kunnen halen. En je haalt uiteindelijk de beker. Dus ik kan niet zeggen dat het seizoen uh, uh, ja, niet geslaagd is. Maar het is ook niet perfect. Nee. Um, want de grote concurrent wordt wel kampioen. Dat is eigenlijk nog het ergste. Ja, nou, maar dat is uh, een hele grote rivaliteit. En uh, als je al zag uh, hoe beladen het duel was... Uh, de ene laatste wedstrijd van het seizoen in de competitie. Een paar weken geleden. Ja, een paar weken geleden. En uh, wat een onlading was dat we die wedstrijd alleen wonnen. Terwijl het eigenlijk nergens om ging. Ja, dan besef je ja, hoe groot die rivaliteit is. En ik denk dat wij uh, het kampioenschap in de eerste helft van het seizoen uh, verloren hebben. De tweede helft van het seizoen hebben we gewoon prima gepresteerd. Die wedstrijd hè, tegen Galatasaray, Twee rode kaarten. Uh, je zegt het. Een wedstrijd die eigenlijk er niet meer toe doet. Maar toch zo'n hete wedstrijd blijkt als je dat nou eens afzet tegen Ajax-Feyenoord wat je van dichtbij kent. Um, is dat überhaupt nog te vergelijken of is dat echt een andere wereld? Uh, nou, Ajax-Feyenoord, Feyenoord Ajax, heel hectisch. En uh, ja, ook enorme uh, ontlading vooraf gaat aan die wedstrijd, na de, tijdens de wedstrijd. Maar de emotie van de Turken die is zo enorm. En de manier hoe, de, ja, hoe die mensen naar zo'n wedstrijd leven en hoe ze zo'n wedstrijd beleven, ja dat, ja, dat is ongelooflijk. De trainer is weg. Uh, en toen verscheen eigenlijk onmiddellijk het bericht dat Bert van Marwijk nadrukkelijk in beeld zou zijn om de nieuwe trainer te worden bij jullie. Sterker nog, daar zou jij nog wel een goed woordje voor hebben gedaan. Hoe zit dat? Nou ja, ja, iedereen weet uh, dat ik heel lang met uh, Van Marwijk heb samengewerkt. En uh, dat ik, uh, ja, hij, hij is degene die mij naar Feyenoord gehaald heeft. En uh, als mensen mij vragen over de mening over Van Marwijk, dan kan ik niks anders dan positief zijn. Alleen, ja, dat is een overdreven, dat uh, was een overdreven stukje wat in de Nederlandse media stond. Want... Maar er is dus wel gevraagd bij jou, wat zou je daarvan vinden? Ja, nee, ik geef mijn mening over heel veel dingen. Alleen ik bepaal natuurlijk niet dat ik degene ben uh, dat, wie, welke trainer er komt. Nee, dat begrijp en, ik. Maar iemand bij de club uh, heeft wel jou gevraagd goh, wat uh, zou je uh, daarvan vinden. Ja, maar daar kan ik nog wel tien trainers opnoemen. En ook tien spelers. Meerdere spelers. En uh, ja, heel veel uit Nederland. En ja goed, dat, uh, dat is gebeurd inderdaad. Maar uh, goed, uh, ik wil wel duidelijk maken dat Dirk Kuyt niet is uh, degene die bepaalt uh, wie er naar Feyenoordje uh, komt. Maar laat het duidelijk zijn dat ik van Mark een hele goede trainer ben. Je heb je natuurlijk daarna zelf ook even gebeld en gezegd Godbert. Wat ik nou toch hoor, ze willen je hier hebben Istanbul. Hartstikke leuke stad, nee, mooie club. Waarom zou je het niet doen? Ik heb het uh, niet gebeld. Nee. Je zou het wel een heel goed idee vinden dus? Nou, de, nogmaals, dat soort dingen vind ik niet uh, uh, goed en juist om dat uh, publiekelijk in de media uh, zeg maar, te bespreken. Wat ik, uh, wat ik met de club bespreek of met spelers of trainers, dat, uh, dat, dat hou ik liever voor mezelf. Want is dus Dirk Kuit. hij is dus nu in het vliegtuig met oranje richting Jakarta. Joop Alberda gaat op interim basis werken voor de Atlantiek-Unie. Hij is per direct benoemd als technisch directeur. Alberda bekleden na zijn volleybal, volleyballloopbaan tal van bestuursfuncties in de sport. Bij ROC NSF natuurlijk, in de wielerwereld en onlangs nog bij de Roeibond. En FC Twente-speler Emir Barrami vertrekt uh, uit Twente. De Zweed tekent een meerjarig contract in Griekenland bij Paratinaikos. Nog meer voetbal, Heerenveen, dat huurt seizoen Mitchell Dijks van Ajax. De linksback wordt voor een jaar overgenomen van Ajax. Hij moet speeltijd op gaan doen daar in Friesland. Wielrenster Marianne Vos heeft voor de derde keer in haar loopbaan... de Spaanse koers durango durango Emakumein saria gewonnen... We doen eens een keer een moeilijke naam, dacht de redactie. De renster van de Rabobank, Live Giant, versloeg in de sprint drie medevluchters. De Zweedse Emma Johansson werd tweede voor de Amerikaanse Evelyn Stevens. En dan nog wat tennis. Robin Haase en Timo de Bakker hebben de tweede ronde bereikt... van het Challenger-toernooi in het Italiaanse Caltanissetta. Haase, nummer twee van de plaatsingslijst... versloeg de Braziliaan Thiago Alves in twee sets de Bakker... Als vijfde geplaatst had drie sets nodig tegen de Italiaan Gianluca Nasso. En Aranska Rus heeft de tweede ronde van het ITF tour in Marseille bereikt. De tennisser uit Monster versloeg Mirtile Georges uit Frankrijk in drie sets. En het was voor Rus, buiten de wedstrijden voor de Fed Cup, pas de tweede zege van dit jaar. En dan nog uh, schaatsnieuws. De wereldrecordhouder op de 500 meter gaat het nog één keer proberen. This is my last chance to do it. So if you can figure what I mean by doing it, you going to the Olympics. I hope so. <laughs> so it's a comeback, yeah. Ik call het een comeback, it's my comeback. Jeremy Waterspoon. Niet langer coach bij de schaatsacademie in Insel, maar hij is weer schaatser. In 2010 stopt Waterspoon, maar een comeback speelde altijd al door zijn hoofd, Nu gaat hij nog één keer proberen om de Olympische Spelen te halen. Die Olympische gouden plak ontbreekt natuurlijk nog.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 Ah, ook die eindtune is natuurlijk opnieuw ingespeeld. Prachtig klinkt dat. Dat kunnen we u mooi laten horen, want we hadden even wat tijd over. Uh, en ik kan u vertellen dat deze langslijn er dus bijna op zit. Morgen melden wij eens weer om 10 uur. De hele dag door natuurlijk met de tennis vanaf Roland Garros. Een paar mooie kwartfinales op het programma. En uh, daar komen we s'avonds natuurlijk langslijn ook op terug. Dan ook aan het voor de nee, eerste reportage vanuit Azië. Gemaakt door Bastigler en de persconferentie van Jong Oranje. Aan uh, voor de vooravond van het eerste duel op het EK. Tot 21 dus in Israël. Zo direct met het oog op morgen gepresenteerd door Mieke van der Wij. En wij zijn er dus morgen weer. Van mij betreft, zijn de goedenavond. avond.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 De voor 1750 ligt onder meer bij ANWB, VND, Bruna, Selectrice en bol.com. Dit is Radio 1.